Reputatiecoaching-podcast nummer 8 Hallo en welkom bij alweer de achtste Reputatiecoaching-podcast Vandaag stond Nederland aardig stil in een groot aantal files en ik kon gelukkig vanuit huis werken Met uitzicht op de neerdwarrelende sneeuwvlokjes kreeg ik weer een boel inspiratie voor deze podcast mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. In deze podcast heb ik de volgende onderwerpen voor je. Jelp gaat niet alleen voor recensies, maar nu ook voor schoonheid en netheid. Ook behandel ik je reputatie op basis van je cloudscoren. Geef ik je wat tips over bloggen en SEO. Een alternatieve manier om citations te verwerven. Het aanmelden van je bedrijf op Foursquare. En tenslotte weer nieuws over Facebook. Maar eerst... Je kunt helpen met het promoten van de reputatiecoaching podcast. Als je wat hebt aan informatie en je vindt het leuk om naar de podcast te luisteren, laat dan bijvoorbeeld een recensie achter in iTunes of op Google Plus. En stuur ons ook even een mailtje dat je het hebt gedaan. Je kunt onze Google Plus pagina vinden op wwwreputatiecoachingnl Dat mag dus zowel G P L U S zijn als de letter G met een plustekentje. Ook kun je een bericht achterlaten op onze Facebook pagina die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl slash Facebook Geef een recensie. En als je opmerkingen hebt over deze podcast, laat dan op de website onderaan de transcriptie je reactie of opmerkingen achter. Je kunt de transcriptie van deze podcast snel online vinden door te surfen naar www.reputatiecoaching.nl slash podcast, mintekentje 8. Ten eerste Jelp. Een tijdje geleden heb ik een instructievideo online gezet waarin ik uitleg hoe je je bedrijf kunt aanmelden bij Jelp. En als je daar eenmaal staat vermeld, word je twee tot drie maanden later ook zichtbaar in Apple Maps. En natuurlijk kun je vanaf dat je vermeld staat beginnen met het verzamelen van recensies op Jelp. Maar in San Francisco gaat Jelp nu een stap verder dan het vertonen van alleen de recensies van de gebruikers. Daar is Jelp bij wijze van experiment begonnen met het vertonen van de mate waarin... ...vooral restaurants schoon en netjes zijn bevonden. Dus alleen je reputatie op basis van klantrecensies is daar in Frisco niet meer voldoende. Ik ben heel benieuwd hoe lang het duurt voordat Jelp.nl de bevindingen van de Nederlandse voedsel en warenautoriteit bij de resultaten gaat vertonen. Eens iets heel anders. Weet jij hoe hoog jouw cloudscore is? Weet je überhaupt wat cloud is? Ik doel dan niet op allerlei diensten die je vanuit de figuurlijke cloud op het internet kunt afnemen. Nee, ik heb het over cloud. Beginnend met een hoofdletter K en eindigend op een T. Volgens Wikipedia is Cloud een bedrijf dat is opgericht in september 2009. Het opereert vanuit San Francisco en analyseert de sociale media van gebruikers... om de invloed van de gebruiker op zijn of haar sociale netwerken te bepalen. Deze score wordt uitgedrukt in een getal tussen de 1 en de 100. Een hogere score betekent dat je een grotere invloed hebt op je sociale netwerken... dan iemand met een lagere score. Zo kijk Cloud bijvoorbeeld naar je tweets op Twitter... ...en het aantal keren dat jouw tweets bijvoorbeeld worden geretweet. Ook kijkt het naar het deel- en likegedrag van je vrienden op Facebook... ...je tips op Foursquare, je berichten en plus eens op Google+. De likes en abonnementen op je YouTube-films enzovoorts, enzovoorts. Om je voorbeeld te geven. Als je je net bij cloud aanmeldt, begin je met een cloudscore van ongeveer 10. Afhankelijk van je gedrag op sociale netwerken... ...en het gedrag van je sociale netwerk op jouw acties... Neemt je score toe. Ik zat na een paar dagen op een score van 52 en ben inmiddels teruggezakt naar 51. Als ik net zo populair zou willen worden als Justin Bieber, heb ik nog wel even te gaan, want hij heeft een cloudscore van 100. En om je nog wat meer voorbeelden te geven: Chesto zit op dit moment op een score van 88, André Rieu op 81, Peter R. de Vries op 67, Bibi Soyadi 61 en Robin Hesse 58. De Amerikanen lopen natuurlijk vaak voorop met ontwikkelingen. Daar is je reputatie dus ook al echt gekoppeld aan je cloudscore. Ik las laatst dat een bedrijf in een advertentie voor een vacature... een minimale cloudscore van 30 vereiste voor een bepaalde marketingfunctie. Iemand met een sterk cv maar een cloudscore van 35 werd overschaduwd... door iemand met een zwakke cv maar wel met een cloudscore van 61. Het is natuurlijk niet gezegd dat dit ook zo zal worden in Nederland... Maar misschien is het ook voor jou een idee om eens te kijken hoe hoog jouw cloudscore is... en wat je eraan kunt doen om er misschien iets op te krikken. Laat hieronder anders eens weten wat jouw cloudscore is, ik ben wel benieuwd. Dan over bloggen. Zoals ik al eerder een paar keer heb benadrukt is bloggen, ofwel het online publiceren van content... cruciaal voor je reputatie en om jezelf te positioneren als autoriteit. Als je niet blogt, dan zal je website hoe mooi die ook mag zijn langzaamaan verwegzakken in de digitale vergetelheid. Als je dan gaat bloggen, zijn er grofweg twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is gebruik te maken van een online dienst zoals wordpress.com, webs.com, Google Sites, Tumblr, Blogspot, Livejournal, etc. De tweede mogelijkheid is om zelf een pakket als WordPress, Expression Engine, Drupal of Joomla te installeren of laten installeren onder je eigen domeinnaam bij een hostingprovider. Veel mensen die net beginnen kiezen voor de eerste optie en maken gebruik van een standaard online dienst. Daaraan zit natuurlijk een risico. Je verbindt je online content wel helemaal aan de desbetreffende dienst en het achterliggende bedrijf. Dus alle content staat echt op hun service. Het bedrijf achter de dienst kan failliet gaan of om andere redenen besluiten plotseling je account te sluiten. Dan kan het heel lastig zijn om je met bloed, zweet en tranen gecreëerde content eraf te halen en elders onder te brengen. Het grote voordeel van alles in eigen hand houden met je eigen domeinnaam, je eigen stukje op een webserver bij een hostingprovider en je eigen favoriete content management systeem of bloggingsoftware is dat je alles onder controle hebt. En zeker als je een algemeen softwarepakket gebruikt kun je met een backup van je website en een backup van je database altijd verhuizen tussen hostingproviders. Zelf ga ik dan altijd nog een stapje verder. Ik ontkoppel ook de mail van mijn hostingprovider. Dus de mail komt dan niet meer op de systemen van de hosting provider terecht... maar op een door mij gekozen omgeving. Voorheen gebruikte ik daar Google Apps voor Business voor... maar sinds dat niet meer gratis is... adviseer ik mensen gebruik te maken van Outlook.com... de opvolger van Microsoft Hotmail. En om Johan Kruijff te citeren... zo heb ieder zijn nadeel ook weer zijn voordeel. Want waar Google Apps je maximaal 10 gratis accounts gaf... kun je nu bij Outlook.com maximaal 500 gebruikers aanmaken met elk hun eigen e-mailadres. Hoe je dit doet, leg ik binnenkort in een aparte instructievideo uit. Een dergelijke setup is wel iets complexer, maar het grote voordeel hiervan vind ik dat je je mail ergens anders laat terechtkomen, waarvan de kans groot is dat je er altijd bij kunt. Ja, misschien zie ik spoken of ben ik paranoïde, maar ik schat de uptime van de mail van Microsoft hoger in dan die van een lokale hostingprovider. En vaak heb je bij een lokale hosting provider... ...substantieel minder opslagcapaciteit per mailaccount. In het verleden bij Google Apps en nu bij Microsoft's Outlook... ...hoef ik me nooit meer zorgen te maken over de ruimte die ik nog beschikbaar heb voor mijn e-mail. Of het nu 7 gigabyte is of 10, het is gewoon immens veel. Oké, okay, je bent begonnen met bloggen onder je eigen domeinnaam op je eigen stukje webruimte. Dan wil je een stukje verder en je wil de adviezen van anderen opvolgen... en je vindt dat je het aantal bezoekers op je site moet vergroten met behulp van SEO, zoekmachine optimalisatie. Je gaat hier en daar wat lezen en je leest op meerdere plekken... dat je artikelen moet doorspekken met de door jou gewenste zoektermen. Dus ga je op een site zoals de Google AdWords Keyword Tool... op zoek naar voor jouw site of jouw business gerelateerde zoektermen. Je gaat ook vol overgave je reeds gepubliceerde artikelen aanpassen... En nieuwe artikelen druipen van teksten die lijken op die van WC Eend... met als motto... Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Maak uw toilet vooral schoon met WC Eend. Want WC Eend maakt uw toilet fantastisch schoon. Ofwel, je zogenaamde trefwoorddichtheid... in het Engels keyword density... is minstens een paar procent... en je html enkerteksten bevatten al je zoektermen. Je vermijdt ook stevast de klik hier als gelinkte enkertekst. Even als er gelinkt lees meer of www.jouwsite.nl Hierdoor worden jouw artikelen voor mensen zo goed als onleesbaar omdat de zoektermen eraf druipen. Maar als je dan wat geluk hebt, zie je de pagina's van je site inderdaad tijdelijk omhoog komen in de zoekresultaten. Dat belooft wat te worden, denk je dan nog. Je bent ook zo verstandig geweest om Google Analytics in te stellen... En je ziet het aantal bezoekers op je site flink toenemen tot niveaus waar je eerst alleen maar van kon dromen. Je ziet inmiddels de gouden bergen die ontstaan dankzij alle opdrachten die gaan binnenkomen van al die bezoekers al in gedachten voor je. Maar de opdrachten blijven uit. Je ziet dat de bounce rate op je site toeneemt naar meer dan 70% en de gemiddelde tijd die mensen op je site verblijven is slechts een magere paar seconden. En hierdoor zinken ook je pagina's als een baksteen in de zoekresultaten naar pagina 10, 20 of nog dieper. Je grote mailbox had gerust kleiner mogen zijn, want er komen zo goed als geen aanvraag, opdracht of bestellingen binnen. Waar is dit nu fout gegaan? Op zich ligt het voor de hand. Je hebt content geschreven voor de zoekmachines en niet voor de bezoekers. Maar ik heb een zoekmachine nog nooit bij mij een bestelling zien doen. Tot op heden heb ik alleen maar opdrachten gekregen van mensen van vlees en bloed. Moraal van dit verhaal. Ga niet te ver in het overoptimaliseren van je site met zoektermen, trefwoorden enzovoorts. Tuurlijk is het goed om de juiste termen op je site te gebruiken. Maar hou het vooral leesbaar voor mensen. Dus kort gezegd. Schrijf niet voor de zoekmachines. Maar voor de lezers van je blog. Want... De zoekmachines meten onder andere hoe lang iemand op je site is. En als vrijwel elke bezoeker dankzij jouw overoptimalisatie op jouw vrijwel onleesbare pagina's terechtkomt, maar dan niet vindt wat hij of zij zoekt, dan is die bezoeker meteen weer weg. Dit is voor de zoekmachines een signaal dat jouw site wel bezoekers trekt, maar eigenlijk geen goede content bevat. En dus zakt je site dan in de zoekresultaten. En let dan ook even op je spelling. Zoekmachines letten er ook op. Zij willen graag goede content aanbieden om zo hun eigen reputatie te verbeteren. Een enkel type foutje is heus geen probleem, maar als je site vergeven is van de type, spel- en stijlfouten, dan loop je de kans dat als gevolg hiervan zowel de zoekmachines je content lager gaan scoren, als dat bezoekers binnen no time de back-knop klikken, omdat ze zich ergeren aan de fouten op jouw site. Een paar podcasts geleden heb ik al eens verteld dat de vermeldingen van jouw bedrijfsgegevens op internet, de zogenaamde citations, erg belangrijk zijn om te scoren in de lokale zoekresultaten. Daarbij is het belangrijk dat de naam van je bedrijf staat vermeld, het adres, de postcode, de plaats en het telefoonnummer. Om in de lokale zoekresultaten te scoren is het niet eens belangrijk dat er een link naar je site bij staat. Dat is ook de reden dat ik al die instructievideo's maak en die online zet... om jullie te laten zien hoe je je overal kunt aanmelden. Ik hoop alleen dat je zelf ook verder gaat met aanmelden. Bijvoorbeeld op zogenaamde hyperlokale sites of gespecialiseerde sites. Een hyperlokale site is een site met bijvoorbeeld bedrijven in de plaats waar jij gevestigd bent. Een voorbeeld voor Apeldoorn is www.allebedrijveninapeldoorn.nl En een voorbeeld van een gespecialiseerde site voor tandartsen is bijvoorbeeld www.puntstandards-spot.nl. Zo zijn er voor elke bedrijfstak tientallen zo niet honderden sites waar je, je kunt aanmelden om ofwel lokaal bekend te worden of met het type van je bedrijf gelist te worden. Maar een heel ander type sites dat vaak flink zwaar meetelt in de lokale ranking, zijn de zogenaamde document-sharing-sites. Dit zijn sites waar je een PDF-bestand, Word-document of PowerPoint-presentatie naar kunt uploaden die je dan vervolgens deelt met de wereld. Een paar bekende documentsharing sites zijn scriptd.com, issue.com, docstock.com en slideshare.com. De links hiernaartoe vind je in de show notes. Registreer je op deze sites en zorg ook hier dat je alle gegevens invult. Als je nergens je volledige bedrijfsgegevens kwijt kunt, plaats ze dan in het bio of over mij veld. Maak van je whitepapers, documenten of powerpoint presentaties een pdf. Zorg wel dat in het document ook je bedrijfsgegevens correct staan vermeld en upload deze documenten naar alle documentsharing sites waar je hebt aangemeld. Schrijf ook een passende omschrijving bij elk geüploade document en zet er eventueel ook weer je volledige en correcte bedrijfsgegevens in. Als je dit doet kun je relatief korte tijd met niet al te veel inspanning weer een flink aantal sterke citations erbij krijgen. Maar mocht je niet zien zitten om dit zelf uit te vogelen, dan kun je ook gewoon wachten tot ik er een instructievideo van heb gemaakt. Je kunt die dan stap voor stap volgen. Of als je niet wil wachten en toch een groot aantal citations wilt om hoger op te komen in de lokale zoekresultaten, dan kun je een specialist inhuren die dit voor je realiseert. Ik bied dit ook als dienst aan. Neem contact met me op via het contactformulier als je meer informatie hierover wilt. Nu ik het toch over de instructievideo's heb, er komen gestaag meer video's online die je helpen om je bedrijf aan te melden bij de vele relevante sites op internet. Ik kies ze bewust in een volgorde waarmee je, als je even doorzet, je bedrijf vaak snel boven de concurrenten kunt laten scoren. Zo heb ik afgelopen week een video online gezet waarin ik je uitleg hoe je controleert of je bedrijf op Foursquare staat. En mocht dit niet het geval zijn, dan kun je met die video je voordeel doen, want ik leg ook uit hoe je je bedrijf zelf kunt aanmelden op Foursquare. En dan ben ik alweer toegekomen aan het laatste onderwerp van deze week. Facebook. De laatste paar podcasts had ik het ook al over Facebook. En de meest recente ontwikkeling Facebook in de buurt... die wordt nu alweer opgevolgd door een nieuwe zoekoplossing met de naam Facebook Graph Search. Deze dienst werd vorige week dinsdag, net na de podcast, door Facebook aangekondigd. Nog niet iedereen heeft de toegang toe. Je moet je ervoor inschrijven en Facebook gaat eerst mondjesmaat ermee experimenteren... Wat is nu weer Facebook Graph Search? Op de Facebook pagina van Graph Search staat de tekst... ...vind via je vrienden en connecties meer items die vergelijkbaar zijn met de items die je aan het zoeken bent. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken op foto's die mijn vrienden vorig jaar hebben gemaakt in New York. Voor meer informatie raad ik je aan de pagina op Facebook erop na te slaan. Je kunt deze vinden op facebook.com/bout/graphsearch. Of je kunt de video bekijken die ik in de transcriptie van deze podcast heb toegevoegd. En in die transcriptie heb ik ook de video opgenomen van de aankondiging voor Facebook Graph Search... ...deels gepresenteerd door Mark Zuckerberg zelf. Dat wel, deze keynote video duurt 54, sorry, 45 minuten. Dus je moet er wel even voor gaan zitten. Dat was het dan weer voor deze week. Ik wens je de komende week ook weer succes met het werk aan je reputatie... ...zodat je later je reputatie voor jou kunt laten werken. Tot volgende week! 对